Mansour werd donderdag gekozen tot opvolger van Mullah Omar. Dienstdood werd deze week gemeld door de regering van Afghanistan. De Duitse bondskanselier Merkel wil zich in 2017 opnieuw verkiesbaar stellen, schrijft het Duitse blad Der Spiegel. Volgens begonnen bij de regering in Berlijn wil Merkel een vierde termijn als regeringsleider. Ze heeft al overlegd over een campagnestrategie. Merkel is sinds 2005 bondskanselier.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 Van uur 2 van Zonsport op zaterdag bij GFM. Met deze single uit de jaren 80 alweer. We the Spargo en One Night Affair. Het is zeven uh, over drie. Inderdaad, uur 2 een beetje in het teken van het strand. Hè? Gewoon uh, lekkere strandmuziek. Wat CFM is de leukste strandradio van 2015. En vandaag trouwens op strand Albert Jan heel veel strandactiviteiten. Uh, maar de... daarover straks veel meer natuurlijk, hè? Ja, van alles, zeker. Uh, dat allemaal uh, luisteraars rond de klok van half vier. Want dan is het tijd voor de evenementenagenda. En zowel dit weekend als volgend weekend staat weer uh, ja bruist zandvoort weer van de uh, evenementen. Dus ik zou zeggen: houd u pen en papier bij de hand, want om half vier is het zover. De evenementenagenda uh, voor zandvoort voor de komende dagen. Uh, uiteraard hebben we natuurlijk ook uh, Zandvoorts nieuws in het kort. Tussen de strandmuziek door. En naar de volgende plaat gaan we schakelen, live schakelen naar Amsterdam. Want daar is onze verslaggeefster Marja aanwezig. En we hopen contact met haar te krijgen. Want die uh, slaat voor ons de Channel Parade gade in Amsterdam. En, en als ik naar die beelden kijk dan heb ik wel naar zin, denk ik. Schokkende beelden. Ja. Maar ik ben benieuwd, dus naar de volgende plaat gaan we live schakelen met Amsterdam. Kijken of we binnen kunnen krijgen met onze verslaggever Maria tijdens de Ch the Gay Pride Channel Parade. Oké, okay, dat in uur 2. Dat in uur 2. En we gaan lekker naar oh, het strand. Ja. Hier hey -oh, hey -oh. is Thiesbun hey -oh, hey -oh, hey -oh. in Sex on the Beach. crucial people. Original King Love talking the microphone. Me come like El Capone when me sing. I wanna have sex on the beach.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 They got them, they got them, they I'm gonna make you sing I wanna have sex hebben ze daar geen strand voor nodig. Ja uh, ja, daar worden, de, dan worden de, deze dagen meer gemaakt <lacht> ja, dan... Uh... waarschijnlijk wel. Nou, laten we eens even live schakelen naar Amsterdam. Marja, goedemiddag. Ja, hallo daar. Hallo, live vanuit Amsterdam. Ik zijn hier op de grachten. Eh, nou ja, je snapt het wel. Het is zo fiefa Het is gewoon, uh, ja... Onbeschrijfelijk als je dit nog nooit meegemaakt hebt. Uh, je weet, weet niet wat je ziet. Heel gezellig. Je bent met een groep heren uh, op stap, geloof ik? Ik ben met, uh, met de twee jongens voor mij op stap, ja. Met, uh, nou ja we, we gaan straks nog verder en dan uh, komen we er nog meer tegen. Allemaal vrienden, allemaal gezelligheid. Allemaal uh, ja, één groot feest. Uh, rijkelijk uh, bubbel en bier. Ja. Uh, ja, beter kan je die krijgen natuurlijk. Je zegt het net, het is voor jou de eerste keer dat je dit live meemaakt. Dat moet een geweldige indruk maken, of niet? Ja, nou ja, uh, dat wel, ja. Ja, dit is inderdaad live voor mij de eerste keer. Uh, maar voor mij al, uh, de, ik geloof de zesde keer dat ik hier sta. Dus, uh, maar het blijft één groot feest. Één happening, één gezelligheid. Geweldig. En uh, je, je, waar sta je nou ongeveer? Kan je de luisteraars dat uitleggen? Ik sta uh, Prinsengracht. Uh, ja, uh, uh, ik weet niet waar precies, wat hier zo lang. Ja, ja, Prinsengracht klinkt goed. En uh, nou, het is uh, één, groot, één groot feest natuurlijk. Ja, precies. En, uh, ja, precies, ja. Weet je, uh, wat dat betreft ben ik, uh, ben ik echt geen Amsterdam-vanger. <laughs> <laughs> maar dit vind ik gewoon feest. <laughs> en uh, waar ga, je, ga je straks nog met de heren op stap uh, in Amsterdam? Ja, we gaan zeker nog eventjes op stap natuurlijk. Hè, want uh, het feest gaat toch beginnen voor ons. Ja, het is nou net een uh, dik, uur, di, dik uur aan de gang. Uh, maar uh, er staan natuurlijk nog van allerlei activiteiten uh, op stapel. Maar ik heb ook het idee dat be toet bekend Nederland er aanwezig is. Ja. Heb je al bekende Nederlanders gezien? Uh, nou, we hebben op Stelten voorbij gekomen. Uh, we hebben, uh, uh, uh, uh, uh, uh, ja, uh, ik ben, wat dat betreft ben ik daar niet goed in hoor, in namen. <tie> <Maar>, uh, <tie> <tie> Misschien komt het door de drank, ik weet het niet. <tie> nou, maar bubbels, dat is hartstikke leuk. Uh, lekker aan de champagne. Ja, champagne. Ja, ja, ja. Te veel champagne denk ik al. <tie> Helemaal goed. Nou, uh, van hier vanuit, hoe uh, is het weer in Amsterdam? Ja, het is super weer en het is een beetje bewolkt. maar is wel lekker, want anders is het echt veel te warm. En uh, ja, dit is, er komt een beetje op het opzetten. Echt heel erg lekker om hier te staan. Nou. Dan blijft alles ook uh, uh, een beetje onderkoeld, zeg maar. Want als het te warm is met al die drank, je weet hoe dat gaat. Hoezo weet ik dat? Wat ja. weet jij ervan? Wat uh, weet jij ervan? Ja. <laughs> hey, hey. Hey, geef, geef die mannen van ons even een dikke knuffel. En uh, ja. bedankt voor het verslag. En nog heel, heel veel plezier. Ja, dankjewel jongens. En uh, jullie nog een hele goede uitzending. En uh, we spreken elkaar. Doen we! Marja van der weer. live vanaf de Cape Raids in Amsterdam. Wat een feest daar, Mark, ja. Bye. Nou, bye-bye. Feest me even lekker door, hoor. <laughs> Gaan we ook doen in de studio van CWM. I said, young man, when you're short on your dough, you can stay there, and I'm sure you will. Inderdaad, de plaat uit de Homo 100, vanwege de Cape Rates in Amsterdam, YMCA. Zo is het wel weer genoeg hoor. I want to dance by the water beneath the Mexican sky. Drink some margaritas by spring of blue lights. Listen to the mariachi play at midnight. Are you with me? Are you with me?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 Lekkere dansbare muziek op de zaterdagmiddag bij CFM. Dat was Are You With Me. Ja, we gaan naar het uh, Gasthuisplein. Ja, daar is het Zandvoortsmuseum gevestigd. En daar is uh, iets uh, speciaals aan de hand, wegens uh, ja, Wegen verlengd, luisteraars. Afgelopen week is besloten om de extra rondleidingen door Michiel uh, Drommel... om het verhaal achter het strandtentje nog met een paar woensdagen te verlengen. Wilt u ook het verhaal achter het oude strandtentje te weten komen? Gaat u dan de woensdagen tot en met 12 augustus langs in het Zandvoortsmuseum. Museum. Speciaal voor deze extra rondleidingen is het vanaf 11 uur geopend het museum. Drommel vertelt u graag het verhaal achter de realisatie van dit project. Hoe het idee is ontstaan, wie eraan mee hebben geholpen, maar ook de leuke en mooie weetjes van het strandteentje. U bent van harte welkom op het, in het Zandvoorts Museum... voor deze prachtige expositie. Dus nog een paar woensdagen in het Zandvoorts Museum. Nou, meer evenementen hoor je ze eigenlijk om half vier in de evenementagenda. Ja, proost. Hier is Kenny B en Parijs. Fresse morgen in Parijs. Gewoon mijn business. Ik zie de meest mooie Frans. Alderboe, hoge haken en ik. Je suis mon amour, moi Marcel. Tu es très belle. N N Z Je suis né l'Inde. Oh, je parle un petit peu français. N N Zo verlegen lachen, kan niet geloven dat het echt was. Zij, de mijne zijn. ze leken mix van dat, dat, en Anouk. Oh, -oh, oh, er gebeurde iets met mij toen zij zei: Je suis Nederlander. Oh, oh, je parle een peu Franse. En ik zei Even naar het zuiden, naar Parijs. Tezamen met die hitsingel van inderdaad Kenny B en Parijs. Nou, vijf minuten voor half hier geworden. Goedemiddag en welkom bij CFM vanuit vanuitstandvoorts. En hier is Finder van Nintos. Die zal al helemaal uit de dag gaan in Amsterdam, hè? Op deze single, uh, Albert Young. Dit is echt uh, Channel Parade. Ja, doe ze lekker mee, hoor. Hup, en nog een keer. Gewoon leuk om een keer te draaien. Deze van uh, Nito's Jorde Vinder. finder. En daarmee is het uh, half vier geworden. Tijd voor, inderdaad, uh, de evenementagenda voor de komende dagen. En we gaan door tot volgend weekend. Tot en met volgend weekend. Ja, en, uh, ik zou zeggen, Rob, uh, ga rustig zitten. Hoe lang heb je nodig, uh, schatje? S ik, ik schat ik al <laughs> een minuutje of tien. Oké. Okay. Dus uh, luisteraars, pen en papier bij de hand. En uh, anders niet getreurd, dit programma wordt maandagmorgen herhaald. Dus we kunnen de evenementenagenda nog een keer uh, doornemen. Zoals al gemeld, die extra uh, rondleiding in het Zandvoorts Museum, uh, het verhaal achter het strandtentje, dat die, die is verlengd. En op die woensdagen, uh, de, tot en met uh, 12 uh, augustus... Uh, is op woensdag het museum vanaf 11 uur geopend? En dan kunt u daar het verhaal achter het strandtentje nog door uh, meebeleven. onder deskundige begeleiding van Michiel Drommel. Een andere expositie in het Zandvoortse museum, die is nog tot 16 augustus te bezichtigen. de tentoonstelling Het Zandvoortse Strand. Het Zandvoortse Strand vertelt het fascinerende verhaal van het strandleven van Zandvoort aan zee door de jaren heen. Dat entree bedraagt 2,25 euro per persoon... en tot 18 jaar is die gratis te bezoeken. Nog tot 16 augustus de expositie Het Zandvoortse Strand. Tot 9 augustus bent u nog van harte welkom, eh, kinderen. Eh, vooral de kinderen. Eh, met name op het Kids Fun World. En dan hebben we het over de boulevard op het Badhuisplein. Op het Badhuisplein en de aangrenzende boulevard... is dit jaar geen kermis meer in de vorm van de afgelopen jaren. Maar er komt een huis Kids Fun World, is er... Met leuke attracties voor de kinderen. De openingstijden zijn de vrijdagen en zaterdagen van 12 tot half... 12 s'avonds en op de zondagen ook. En overige door de dagen van 12 tot half 11. En ja, dat is ook vuurwerk. Wellicht weer vanavond te bewonderen op de boulevard op het Badhuisplein. De Kids, Fun World, nog tot 9 augustus. Uh, vorige week was hij uh, uh, afgelast, het Ayuma Summer Festival... maar op 1 augustus is het weer zover... Dan vandaag dus presenteert Ayuma haar festival op het Zuidstrand van Zandvoort. Ayuma Summer Festival. En dat begint allemaal vanmorgen. Is vanmorgen om half elf begonnen en duurt tot tien uur. En dan maar hopen dat de bassen niet te zwaar zullen zijn voor de oren. Dat allemaal in Ayuma. Vandaag tot, nog tot tien uur op het Zuidstrand nummertje twee. Meer informatie over het festival kunt u uiteraard teruglezen op www.ayuma.nl. Www dan ook vandaag, en dat is om 1 uur begonnen en duurt tot 11 uur vanavond... bent u van harte welkom in de safari-club strandafgang Paulus lood nummertje 2. Vest na het avontuur van de eerste twee Vestvaria's blijft de derde editie natuurlijk niet uit. Vandaag nemen ze u mee op een creatieve safari. Een kleurrijke wildernis op de mooiste plekjes van moeder aarde. Dat allemaal vanaf 1 uur tot 11 uur vanavond in de safari-club. En de entree is vanaf 10 euro per persoon. En uiteraard meer informatie over dit festival wat al aan de gang is... op de website van Festvaria, dan wel Safari Club. En luisteraars, onze collega Willem Bruist ook vanavond live op het strand. Want uh, het is uh, bij Strandclub nummertje 12. Vanaf 4 uur gaat Willem Bruist los onder het motto Soul aan Zee. De lekkerste soul in Motown live bij uh, aan Zee, Strandclub nummertje 12. Goeie muziek, prachtig uitzicht, fijn gezelschap, hapje drankje... Alle ingrediënten voor een bruisende solmiddag uh, en avond aan zee. Dat, dat allemaal dus uh, nogmaals: het Strandclub, nummertje 12. Dat gaat om 4 uur los. En uh, zal gepresenteerd uh, worden door onze collega Willem Bruist. Dan gaan we naar de haven van Zandvoort. Want vanaf half 6 bent u daar ook van harte welkom. En dat duurt tot 12 uur, want dan is het weer tijd voor Swing Station Beach Party. Voor de negende jaar alweer organiseert Swing Station strandfeesten... voor de Friendly 30-up. En natuurlijk is Zandvoort de place to be. Dit jaar is het, uh, hebben ze een uh, viertal data daarvoor gereserveerd. En vanavond is het dus de, de voorlaatste evenement... en de laatste is op 29 augustus. We hebben het over Swing Station Beach Party. Het begint allemaal om half zes vandaag en dat duurt tot 12 uur. De entree per persoon vanaf 10 euro... En meer informatie over dit evenement kunt u terugkijken... lezen op www.swingstation.nl. www.swingstation.nl En ja hoor, morgen is het zover. Op het Park Zandvoort... het Nationaal Oldtimer Festival in Peddok Porsche. De gehele dag oldtimers uh, uh, te bezichtigen... en ook uh, ja, rondrijden in, in diverse races. Het begint morgen allemaal al om 9 uur. En het, duurt, het programma duurt tot 6 uur s avonds. O2 uh, Automotive Nationaal Oldtimer Festival... dat organiseren ze op het circuitpark Zandvoort morgen... met een programma waarin aandacht is voor zowel klassieke straatauto's... als historische racewagens. Dus liefhebbers, morgen massaal naar het circuitpark Zandvoort... aan de burgemeester van Alphenstraat. Meer informatie over dit evenement en over alle andere evenementen... van het circuitpark Zandvoort kunt u terugvinden op de website... www.cpz.nl www.cpz.nl ook morgenochtend vanaf 10 uur is het weer tijd. Daar hebben we hem weer, Jutters Kofferbakmarkt. Al drie jaar blijkt dat de kofferbakmarkten in Zandvoort... een groot succes zijn. Een gezellig evenement met veel terugkerende standhouders en gasten. Ook toeristen weten inmiddels de weg te vinden... naar deze kofferbakmarkt in Zandvoort. En Vorig jaar was dat druk bezocht. En als, als ik de organisator Roy van Buring moet geloven... had hij het aantal aanvragen had wel een mega-jaarmarkt mee kunnen vullen... Dat morgen dus allemaal vanaf 10 uur op het Gasthuisplein. En dat duurt tot 4 uur middag, deze Jutterskofferbakmarkt. Ook morgen gaan we in Franse sfeer. de Tour de France hebben we, laten we achter ons. En nu hebben ze weer tijd voor Place du Tertre. En dat begint morgenochtend. En dat vindt plaats in de Poststraat, Kerkplein. deze kunstmarkt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 tot de zon ondergaat met muziek van bekende DJ's. Azuro, morgen vanaf 1 uur middags tot 10 uur s avonds. Zuidstand, paviljoen 4D, u bent van harte welkom. En zoals gemeld, vanaf 5 augustus tot en met 9 augustus... is het weer tijd voor Circus Renaissance in Zandvoort. En dat vindt plaats op het circuitpark Zandvoort. Voor kaarten, vanaf uh, die kunt u online reserveren, krijgt u 5 euro korting... Uh, meer over deze voorstellingen kunt u natuurlijk terugvinden op hun website. www.circusrenaissance.nl www.circusrenaissance.nl En dan gaan we naar de aanstaande vrijdag 7 augustus. Dan is het weer tijd voor Jazz Behind the Bar. En met name hebben we het dan over Janks Saloon en Lowell Hardy. Naast Jazz Behind the Beach op de dag daarna... hebben we een tweetal horecabedrijven besloten om een oude traditie in ere te herstellen. Jazz Behind the Bar op de vrijdagavond. En dan begint vrijdagavond allemaal om 9 uur deze 7 augustus. Dus jazz behind the bar. Dan even een tussenbericht. 8 en 9 augustus is er weer DNRT Racing Days. Een laagdrempelige race-evenement op het circuitpark Zandvoort. En dat zijn dus twee dagen vol met raceplezier. Zoals gezegd, informatie over DNRT Racing Days... kunt u terugvinden op www.cpz.nl. www.cpz.nl en ja hoor, op 8 augustus vanaf 7 uur tot half 1 s'nachts... op het Raadhuisplein Jazz Behind the Beach 2015. Terug van even weg geweest, Jazz Behind the Beach in Zandvoort. Het grote podium en de vaste muzikanten op het Raadhuisplein... wordt dit seizoen de place to be met optredens uit... topsegment van de Nederlandse jazz- en aanverwante muziekstijlen. Schrijft u het in uw agenda, zet een groot kruis voor deze zaterdagavond... 8 augustus Jazz Behind the Beach 2015 op het Raadhuisplein. Dan, last but not least, hebben we Papa Luigi en Amici live. Papa Luigi en Amici vanaf 5 uur in het Wapen van Zandvoort op 9 augustus. En dat begint om 5 uur en duurt tot 7 uur. Dus heerlijk, lekker, gezellig borrelen. Hopelijk mooi weer en genieten van Papa Luigi en Amici. Wapen van Zandvoort, 9 augustus van 5 tot en met 7. En meer informatie natuurlijk op de website van het Wapen van Zandvoort voor dit evenement en ook wel over alle andere evenementen van het Wapen van Zandvoort. Tot zover. Zo, er valt weer heel wat te doen de komende dagen hier in Zandvoorts. Dat was hem, de evenementagenda. Dank je wel daarvoor, Albert-Jan. Even een slokje water. Graag gedaan. En uh, wil je de evenementen nalezen, dan kan je hem ook downloaden. Hè, nu, de ZFM Zandvoort-app. Hij is uh, gratis uh, verkrijgbaar in de Play Store en de App Store. En tegenwoordig ook in de Windows Store. Zoek even op ZFM Zandvoort en download onze app nu. Want uh, ook daarin is uh, de rubriek evenementen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 Neem hem mee naar het strand, bijvoorbeeld. Zet hem vast oh, oh, oh. op ZFM vanuit Zandvoort. ZFM Strandradio 2015. En vergeet niet je radio mee te nemen. En zet hem op 106.9.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 It's way on in The pain grows stronger Watch it breathe Suicide is painless It brings on many changes Ja, dat was een geweldige ja, de film. De Suicide is painless, maar ja, daar word ik niet echt vrolijk van natuurlijk. Nou, als je die, nee, nee, nee, die nee, film ziet. Nee. Nee, nee. Ja, maar hier word ik wel vrolijk van. dus Even één plaatje nog om weer een beetje vrolijk te worden, toch? Doen we Hier is Don't Worry, Be Happy. Bobby McFerrin.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 Lord say your rent is late, He may have to litigate. Don't worry. <laughs> Be happy. Look at me, I'm happy. Don't worry. Be happy. I give you my phone number. When you worry, call me. I make you happy.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 Ja, en ook in Australië wordt op dit moment ja, meegekeken top, naar please. ons. Helemaal goed. Henk, goedemiddag. Goedemiddag, Henk. Ja, hier is middag, hier is middag. Oh, of moeten we. Ja, goedemiddag, moeten we zeggen. Goedemorgen dan. of goedenavond. Nou, het is. Uh, good evening. Good evening. <laughs> good okay. evening. Op www.zfm-live.nl kan je live ja, meekijken uh, okay, in de studio uh, okay. van CFM. Yo, Bobby McFerrin. En don't worry, be happy. daar gewoon happy wezen, man. Heel goed, man. Ja, yeah, zo so is maar net. Gaan we doen, man. Goed, gaan we het nu over hebben? Even twee berichtjes van, van eigen bodem van ZFM. Bodem, om het zo maar eens te zeggen. Hadden we afgelopen donderdagnacht uh, wederom 7 uur live. Van donderdag op uh, vrijdag. In de nacht van de zinderende zomer. Gepresenteerd door onze collega Willem, die nu uh, zich aan het opmaken is voor uh, live optreden op strand en 12 vanaf 4 uur tot in de kleine uurtjes. Uh, hij heeft zoveel reacties gekregen naar aanleiding van die nachtuitzending. Dat hij aanstaande donderdag tussen 6 en 8 uur de beste zinderende zomerhits voor ons live gaat herhalen. Dus liefhebbers van de nachten van Willem, om het zomaar eens te zeggen. Aanstaande donderdag van 6 tot 8 uur gaat hij live de, de grootste hits van die nacht nog een keer aan u laten horen op vele verzoek. Dus aanstaande donderdag van 6 tot 8. Willem bruist met de, nacht de hoogtepunten van de nacht van de zinderende zomer van afgelopen donderdag. Dan uh, ieder, en ieder die ZFM een warm hart toedraagt, zet u dan vast 16 augustus in uw agenda. Want dan komen wij live vanuit vanaf het strand. Uh, onze collega's Ben Zonneveld en Anders Sandberg hebben deze dag uh, georganiseerd. En uh, een groot deel van de reguliere programmering kunt u dan live kijken uh, hoe radio gemaakt wordt. Dat allemaal op 16 augustus. Vanaf 10 uur s morgens. Te beginnen met 2 uur live ZFM Jazz vanuit de haven van Zandvoort. Gevolgd door een live ZFM uh, Lunched programma... onder leiding van onze collega Dolly ten Pierik. Van 2 tot 5 is ondergetekende samen met Rob Harms. Uh, ja, Rob van der Velden, hè? Ja, ja, Rob van der Velden, uh, laat Vel, uh, ja. zeggen, ja. Uh, uh, die zondagmiddag uitzending van Zandvoort op zondag... ook live vanuit de haven van Zandvoort... En van 5 tot 9 nemen onze, de gastheren Ben Zonneveld en Anders Handbergen het heft weer in handen. Zodat u van s'morgens 10 tot s avonds 9 uur live uh, uitgenodigd bent om radio te komen kijken op deze 16 augustus. En dat allemaal onder het motto van uh, ZFM Message from the Beach. Zondag 16 augustus live uitzending van 10 uur s morgens tot 9 uur. Uh, ZFM Jazz, ZFM Lunch, Zandvoort op zondag en Strandleven. U bent van harte welkom, uh, trouwe luisteraars en geïnteresseerden... op deze 16e augustus. Bij de haven van Zandvoort, daar zijn we hele dag live. Vanaf 10 uh, uur s ochtends tot 9 uur s avonds. Hier is You've Got The Friends. When you're dying, and troubled, And you need some love and care.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 Just call out my name, and you know wherever I am, I'll come running to see you again. Just go Uh, staat je staat je goed, hoor? Ja? Ja. Die past niet iedereen, hoor. Nee, nou jou hoor. Ja, jou wel. Dat is toch uh, waanzinnig. Ja. Terwijl Marja in Amsterdam naar de Gate Pride is, zit haar broer in Australië naar ons te luisteren, Dat en te kijken, en en te, luisteren, te luisteren. luisteren natuurlijk. Naar Marja. Ja. Die Henk, nogmaals goedemorgen, goedemorgen. of goedenavond. Ja, Goedendag, wat was het ook weer? je We het niet? Het is in ieder geval te warm, ja. Ja, zo is het. We gaan op het nieuws en weer van 4 uur met Rods. We zijn er helemaal uit hoor, wat betreft Australië. Het is daar midden in de nacht nu. Het nacht he, Ja. Tot zover het ritme van ZFN.